Het weer af en toe wat regen of natte sneeuw. Lokaal is het mistig en kan het glad zijn, vooral in het oosten. Later vandaag buien, maar ook af en toe zon bij een graad of 7. Dit was het SDFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hawker van de ANWB.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 Kyrgios, die reageerde via Twitter op de uitlatingen. Dat gebeurt in het hengst van de strijd. Ik vat het niet persoonlijk op. Indian Wells is pas over de week. Ik heb nog genoeg tijd al, dus uh, Kiergios vanuit Canberra. Lucas Brown heeft uh, bokshistorie voor zijn land geschreven... door als eerste Australiër wereldkampioen te worden in de zwaargewicht. De 36-jarige Brown die versloeg in het Russische Grozny.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 Hier is hem met Lieve Wijnland. You be Dit was de opvolger van uh, Can You Feel it? Uit 1981 was dit Rock right now van de Jacksons. Volgens mij wel voor mijn gevoel wel de laatste single die ze ooit hebben gemaakt. Want toen ging Michael echt wel helemaal solo met uh, Off the Wall en Thriller. Off the Wall was er natuurlijk de vorm. Maar daarna was Thriller, thriller er en uh, toen was hij klaar. En uh, toen ging hij alleen maar solo. De voor Belinda Corlell met a Leave a Light On.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 Daar ja, ja, naar mijn stromen, ja. En nu? Heel zacht niet, ja. Anders aan het bergen. Jij ja, geniet ervan Van The Cannon Linets met uh, In Your Eyes. En daarvoor Krusty Killed The Cats met Down To Earth. En dat bracht de tijd op 7 over half, half drie. Je luistert naar CFM Zandvoort. De lokale over voor Zandvoort en Benthot. Met nu Billy Preston en Sarita. It will come in time. You just be patient. Everything that's yours will get to you. Just because some us get this early. You yours is coming too You got to keep Duitsland hadden één hitje, Nou ja een hitje, ze haalden niet eens de top 40 bij deze plaats. Six was nine, drop that beautiful in 1994. En daarvoor Billy Preston en Sarita. It's It will come in time. Voor Zandvoort en de regio. Even de tussenstanden trouwens eerst even. Het is klaar in Nijmegen. Neck wint met 1-0 van Heracles dankzij een late goal van.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 De directie zal op burendag 24 september 2016 de tien uitgekozen wensen bekendmaken. maken. Tot zover de lokale informatie bij Zandvoort op zondag. We draaien de hitlijst weer in met Doa Lipa, Be the One. Jamie Scott en Tommy D, oftewel Griff56 met Annie You Save Me. Testing, testing, one, two, one, two, testing, one, two. In the place to be. Helaas hebben we eh, sinds 2014 niks meer van ze gehoord. We hopen natuurlijk dat ze nog steeds bij elkaar zijn. Daarvoor de nieuwe singer van Dua Lipa, Be The One. Weer plaat draaien voor het nieuws van drie uur. En het wordt full force. LSA want you just for me? Om een half uur trouwens de Reddit van nu plaat